Middernacht, het begin van donderdag 8 februari. Eefje Kuhne met het NOS-journaal. De Tweede Kamer houdt op korte termijn geen parlementaire enquête over de gaswinning in Groningen. Dat bleek tijdens een debat over het besluit van minister Wiebes om de winning terug te draaien. De meeste partijen voelen wel voor zo'n onderzoek. Maar het komt volgens een meerderheid nu niet goed uit, omdat de schadeafhandeling van de Groningers nog loopt.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 Het kabinet is nog niet tevreden met de Turkse uitleg over het offensief in Afrin. De Turkse delegatie deed voor de Noord-Atlantische Raad van de NAVO... een beroep op het recht op zelfverdediging. Minister van Buitenlandse Zaken Zelstra schrijft aan de Tweede Kamer... dat hij de onderbouwing daarvan niet voldoende vindt. Turkse grondtroepen vielen vorige maand de noordelijke Syrische regio Afrin binnen. In Zuid-Soedan zijn meer dan 300 kindsoldaten vrijgelaten... door twee rebellengroepen...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 AZ had uit bij FC Twente weinig moeite, de ploeg won met 0-4. Het weer, de bewolking neemt toe, het koelt af naar min 2 tot min 7. Langs de kust kan wat lichte sneeuw vallen. Morgen wisselend bewolkt, af en toe zon en 1 tot 4 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1 VPRO Nooit meer slapen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 Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Na één uur in de reeks uh, muzieksessies die we tegenwoordig opnemen. Een opname die we afgelopen weekend maakten... van de gezusters van Clean Pete. Uh, spelen nummers van hun nieuwe album Afblijven. Roderick Six is deze week onze vaste chroniqueur. Hij zal elke week een, uh, elke nacht een verhaal voordragen... bij de dag die achter ons ligt. En Victor Vroeg in de wijk komt op bezoek. Hij maakte een film over uh, mixed martial arts kampioenen Marloes Koenen. Ze is overtraind op haar laatste krachten... en toch wil ze per se nog even... Een keer een wedstrijd winnen. Maar we beginnen komend uur met Oscar van Gelderen. Dat de uitgeverswereld soms een beetje stoffig of zelfs gesloten kan zijn... dat zal allemaal wel zijn. Maar als er dan iemand is die toch af en toe de kussens flink weet op te schudden... dan zit hij hier tegenover me, Van Gelderen. Met zijn club Lebowski-uitgevers. Zelf opgericht, vernoemd naar de film. U weet wel, met Jeff Bridges. Waarin zo virtuoos gebold wordt. Vorig jaar nog bijvoorbeeld. Alle boekwinkels kregen het... Advies om groot in te kopen, maar er werd niet verteld wat ze dan groot moesten inkopen. Het bleek Judas te zijn, het boek van Astrid Holleder: Een zeer geheime operatie. En het was een boek over een familie die uiteenviel in kogels en dreigementen. In het eerste weekend of iets langer, 80.000 keer verkocht. Nog zo'n uh, succesje. Hij kocht de rechten over een vergeten boek, Stoner, van John Williams jarenlang niemand naar omgekeken en ineens werd het een bestseller. En sindsdien stort elke uitgever in Nederland zich op de afstofmarkt. En Van Gelderen die zet zelf schrijvers op een catwalk... als het maar werkt, als het maar nodig is. En dit keer heeft hij zelf een boek geschreven... bij een andere uitgever, nota bene, met zijn vrouw, Manuela Klerks. En het gaat over een gezamenlijke passie, het verzamelen van kunst. Het boek heet Ontroerend Goed. Van Gelderen is geboren in 1965 en hij groeide op in Boskoop... in het Groene Hart. Welkom, Oscar van Velderen. Goedenavond. Dat lijkt me nou zo leuk als je een, als je een vrouw hebt met, met dezelfde passie kunst. En als je nou samen gewoon op pad gaat om, om die wereld te verkennen. Dat is het mooiste wat er is. Ik dat... vind het echt heel leuk. Is dat, de, dat is de, basis heel bijzonder. de liefde? Nou, het komt dicht in de buurt, denk ik. Ja, Ik denk uh, kunst is iets heel persoonlijks. Het gaat heel erg over wat wij noemen het eigende. En als je dat niet kan delen, voelt dat toch heel. Uh, voel je toch een beetje disconnected op de een of andere manier. Je kan met iemand wel. Je kan met iemand naar een kunstbeurs gaan, naar een galerie gaan, naar kunstenaars gaan, maar als die niet diezelfde drive heeft als jij in de kunst, kan je, je ook behoorlijk eenzaam in de kunst voelen. Wij raden ook iedereen aan: zoek een soulmate, uh, met wie je ook die kunst samen kan beleven. Want in je eentje is ook maar alleen. Er zullen ook ongetwijfeld echtgenoten zijn op, op, op het uh, oppervlak van deze planeet die, die mopperen als de echtgenoot weer thuiskomt met, met, met een doek onder de arm. Ja, die is natuurlijk, mopperende echtgenoten zijn er in alle soorten en maten. En niet alleen maar als je met een schilderij thuis komt, denk ik. Maar uh, ik denk, uh, kijk, het punt is, je, je moet er samen naar kijken. En natuurlijk uh, is het natuurlijk niet leuk als iemand allemaal dingen koopt en de partner vindt daar niks aan of vindt dat waste of money, zeg maar. Maar ik denk dat, dat het zo ook niet gaat. Ik denk, als jij samen van dingen houdt, dan heb je daar samen lol in en dan zal je ook nooit zo uit elkaar komen te staan. Wat zijn de momenten waar, waar het je echt om te doen is? Want ik denk je, het is toch goed dat ik al die energie... al die tijd en al dat geld hierin steek. In kunst, wil ja. je? Uh, ja, ik zie het niet als geld steken in. Ik, ik, kunst is iets waar ik me mee omring al twintig jaar lang. Ook omdat ik geen... Uh, ik, het boek heet Ontroerend Goed, omdat dat appelleert eigenlijk aan het wat we dan maar weer het eigene noemen. Dus wat van binnen zit. Niet de buitenkant, niet de status, niet de poen, niet de naam. Maar het gaat over iets wat... Ik denk het gaat over uiteindelijk wat jou aanspreekt. Wat, wat een verhaal over jezelf vertelt. En het is vaak moeilijk aan mensen uit te leggen... waarom je iets mooi vindt. Het is wel makkelijker om uit te leggen... waarom je iets niet mooi vindt. Maar waar, je kan in de kunst ontroerd zijn door hele kleine dingen. Door hele overweldigende dingen. Uh, door, je kan erom lachen, het is absurd. Het, het vertegenwoordigt waarde soms. Maar heel vaak is die waarde puur emotioneel. Het kan ook een gedeelde herinnering zijn. Je kan iets kopen en dat kan je herinneringen aan iemand... of aan iets wat je hebt meegemaakt. Dus het is een heel ongrijpbaar uh, ding. En Manuela noemt dat dan ook vaak bezielde kunst. Dat is ook wel iets wat uit de hoek van Jozef Beuys komt... Um, kunst heeft dat. En dat, hebben, en dat. Er is denk ik heel weinig in de wereld wat dat, wat dat in zich heeft. Dat, die intrinsieke waarde. Die bezieling. Ja. Die, die, die kracht om, om jou te raken, te ontroeren. Nou, als, jij, als ik een boek koop of als ik een, een mooie bank koop... dan kan je, er zijn er ongetwijfeld mensen die de, iedere dag misschien... met heel veel plezier naar hun bank kijken of naar hun koelkast. Maar met kunst is dat toch anders. Dat, le, daar leef je echt mee, daar vergroei je ook mee. En, en ik denk ook dat kunst groeit... Vaak beginnen mensen met, als ze kunst kopen... met figuratieve kunst, met realistische kunst. En, uh, en dan zie, zie je ook dat je daar steeds verder vaak vandaan komt. Niet om, of vandaan raakt eigenlijk. Niet omdat het niet goed is, maar omdat dat, dat beklijft minder. Dat is vaak toch decoratief. En dat gaat ook sneller vervelen daardoor. Terwijl als werk schuurt en als het een beetje irriteert... en als je een beetje ge, opgefokt soms kan raken van kunst... dan, is dat, dan vind ik dat een heel goed moment. Dus, dus kunst die jou eigenlijk ook afstoot... die zou je wel graag in je huis willen hebben? Nou, afstoot, ik hoef me niet te ergeren. Het is geen uh, masochistische bezigheid. Maar ik bedoel daarmee dat... we hebben een stuk geschreven dat heet... kunst hoeft niet mooi te zijn. Uh, je hoeft niet per se... Uh, het hoeft niet per se te plezieren of te behagen. Dat bedoel ik. Ik liep ooit... Uh, nou, ik denk een jaar of twintig misschien wel langer... met een vriend door Parijs in een galerie... En we zagen de doeken van Basquiat. Ja. Nog voor de grote goos, nog voor de grote hype. Het was toen ook al een beroemd kunstenaar. Het was, het was maar ja, veel goedkoper dan het nu zou zijn. Dat was midden jaren tachtig? Nou, het was de het was jaren negentig al. Negentig, oké. Toen was hij al overleden. Ja, hij was wel al dood. En, en ik kan me de prijzen ongeveer herinneren. Nou, dan, mm -hmm. dan moet je omrekenen zo uh, 100.000 euro of zoiets. Ja. Was zo'n schilderij. Ja. Nou, bij leven was Basquiat uh, heel beroemd. Mede ook door zijn vriendschap met Warhol en de samenwerkingen met Warhol. Ze hebben ook schilderijen samengemaakt. Maar zelfs toppunt van zijn roem geloof ik dat een werk van Basquiat... niet meer dan 35.000 dollar was. Dat kan je nu niet begrijpen, want nu gaat het voor over de 100 miljoen. Dus dat is toch wel een vrij exponentiële stijging. Maar dat valt dus wel mee. En ook Warhol, trouwens, bij Leven wa waren niet van dat soort waanzinnige bedragen. Dat viel allemaal nog wel mee. Ik heb er toen naar gekeken en, en ik vond het prachtige kunst. Ik had het geld gewoon niet, dus dat ja. was geen optie. Ik bedoel, ja. ik, ik, mijn, mijn pinpas zou, uh, zou, zou het gewoon ja. geweigerd hebben. En de Je had zou het toch moeten kopen, Pieter? Ik had het moeten doen, want dan, ja. dan was ik nu... Uh, ja, hadden we hier niet gezeten? Hadden we hier niet gezeten, had ik de VPRO gekocht en uh, <laughs> iets, er iets anders mee ja. gedaan, weet ik het. Maar dat is, een, dat is een aspect waar je natuurlijk ook van kan dromen, de investering. Ja. Dat je denkt, goh, ik was zo dichtbij. Nou, ik zat net in de auto met de vriendelijke meneer die mij hierheen vervoerd heeft. En die mij hopelijk straks ook weer terugbrengt. Uh, en die, uh, die vroeg ook van, ja, is dat koop je kunst ook om te investeren? Toen zei ik ook van, je, dat schrijven we ook in het boek, je investeert alleen in jezelf. Kopen om te investeren bestaat niet. Het is heel leuk en fijn als iets meer waard wordt. Maar een werk wordt niet mooier omdat het meer waard wordt. Hooguit uh, heb je er wat andere gevoelens bij, zeg maar. Uh, maar een werk wordt ook niet minder mooi omdat het minder waard wordt. Of omdat het niet in waarde stijgt. Dus ik adviseer niemand om te kopen met het oog op uh, waardevermeerdering. Wat je dan, als je dat zou willen doen, dan moet je gewoon de top 100 die er in de wereld is. En daar zijn lijsten van. En dan ga je naar de 10 beste garages ter wereld. En dan probeer je dat te kopen. Dat. Kun je ervan uitgaan dat dat redelijk waardevast is. En waarschijnlijk ook gaat vermeerderen in waarde. Maar ik, ik raad het niemand aan. Dus dat is nooit je motivatie geweest. Het nee, gaat nooit. jou om, om wat jou raakt. Wat jou roert. Wat jou eh, ja. emoties, herinneringen brengt. Wat jou uitdaagt. dat jou op gedachten brengt. Daarom ring je je mee. Ja. In jouw huis, op je kantoor. In het huis van je geliefde. Want jullie hebben allebei een eigen huis. Ja, het heeft dus de voordelen om niet samen te wonen. Dan kan je twee keer zoveel kunst uh, verzamelen. Ik kan me meer voor, voordelen bedenken, trouwens. Dan, dan zijn er was. ook? Maar goed, dit, dit is al een, al een hele mooie. Ja. Dit, dit is ook wel een beetje een moeras waar je in begeeft. Ik las laatst in de krant dat, dat ik geloof. Dat, ik ben slecht met statistieken, maar één mm -hmm. op de drie verhandelde kunstwerken zou wel eens vervalst kunnen zijn. Nou, ja, dat is ook één ding wat we een beetje aanraken, maar we willen er niet te veel uh, over uitweiden, want dan durft niemand meer wat te kopen. Maar. Er zijn natuurlijk bepaalde kunstenaars die heel beroemd zijn geworden. En uh, ja, iedereen snapt wel dat je een, uh, een Van Gogh niet voor uh, 100 piek kan kopen. Maar van veel bekende kunstenaars zijn veel prints gemaakt. Die hebben veel prints gemaakt. En die zijn vaak vervalst. En dat is een probleem. He, de de, de verhalen over Salvador Dali. Die gewoon vellen, papier signeerden en later gingen mensen daar allemaal uh, afbeeldingen op uh, afdrukken. Die zijn legio. En er zijn veel kunstenaars vervalst. En er hangen heel veel vervalste werken in musea. Ook omdat het natuurlijk toch wel een, ja, een beetje een deconfituur is, natuurlijk voor een museum, om toe te moeten geven dat er eens kunst hangt. Dus dat is een beetje wordt vaak onder het tapijt gemoffeld. Uh, maar er is heel veel kunst vervalst. Dat is ook logisch. Want iets dat waarde heeft, wordt vervalst. En het is vaak makkelijk te vervalsen. Nou, of het makkelijk is, dat betwijfel ik. Want ik denk dat je toch wel behoorlijk virtuoos moet kunnen schilderen... om mensen echt voor de gek te houden. En dan heb ik het niet over een argeloze uh, bezoeker aan een, ga een galerie... maar om experts en, en mensen die hun hele leven uh, kunstenaars hebben bestudeerd of stromingen, om die voor de gek te houden... moet je toch echt wel wat kunnen. En uh, hoe heet die? Jansen, die, uh, die uh, Magenta heeft geschreven. Ik ben even zijn voornaam vergeten. Gerard? Nee. Ja. Uh, die, uh, die, die, die vervalst ook appels. En die zei dan, ja, om zo'n gouache... Uh, de feel van de appel te geven... dan legde hij die, die onder de deurmat... en dan uh, kwamen mensen, kwam het stampten daaroverheen... en dan kreeg het een beetje de textuur van een echte gouache van appel. En appel heeft ook heel veel werk dat hij vervalst heeft. Gerard Jan Jans volgens mij. Anders zoeken we het even op. Die, ja, ja. Uh, die, uh, die heeft ook werk van Jans geauthenticeerd als echte appels. Nou, dan kan je toch wel wat. Als ja. vervalser, bedoel ik dan. Er zijn goede vervalsers en, en uh, er is veel in omloop. Ja. Maar dat, dat is nog steeds niet echt wat jou het meest interesseert. Dit gaat ook over het feest, dit boek van, van, het, van het, ja. het verzamelen, ja. waar je naar moet kijken. Het gaat ook over wat is kunst eigenlijk? Mm -hmm. Wat is hedendaagse kunst? Wat is belangrijk? En, mm -hmm. en hoe doe je dat? Ga je online, ga je naar een galerie, ga je naar een beurs, et cetera. Hoe informeer je? Dat, dat doe je allemaal heel fanatiek. Hoe is het begonnen? Hoe kwam de kunst in jouw leven? Nou, ik had eigenlijk niks met kunst vroeger. Helemaal niks als nou, kind niet. Ik, muziek. Zoals iedereen, je begint met muziek. En daarna kwamen bij mij de boeken en de film. En kunst, ik had wel vrienden die kunst maakten... maar ik begreep daar eigenlijk niet zo heel veel van. En ik vond er eigenlijk ook niet zoveel aan. Ik vond het eigenlijk een beetje flauwkul. Uh, maar op een gegeven moment ben ik toch bevangen... op de een of andere manier... Uh, juist door abstracte kunst. Wat toch eigenlijk iets is wat redelijk ver van mij af... Uh, staat. Ik sta niet echt bekend als een groot abstract denker in ieder geval. Uh, en wiskunde was ook niet mijn forte. Terwijl dat toch dingen zijn die mensen vaak associëren met abstracte kunst. Dat heeft ook iets mathematisch, iets cools, iets bedachts. Uh, is natuurlijk helemaal niet zo, want abstracte kunst is misschien juist wel veel emotioneler dan uh, figuratieve kunst. Maar op een gegeven moment ben ik bevangen, dat heb ik ook opgeschreven, we hebben allebei een eerste herinnering aan hoe kwamen we naar de kunst. En bij mij waren dat twee werken van Wobbe Alkema, constructivist uit Groningen, uh, van de ploeg, die in de jaren twintig constructivistisch werk maakte. En ik vond dat zo mooi, ik heb die werken gekocht en thuisgekomen enigszins verbijsterd over mijn eigen terug 1500 gulden, ik vond dat toch eigenlijk wel uh, tamelijk... ja, het gewoon geld weggooien eigenlijk, vond ik het. Maar ik vond het zo mooi. Je dacht, ik had ook een auto kunnen kopen ja dus zo zat ik nog wat? om te rekenen van... jeetje, mina, daar kan je de wereld over reizen... daar kan je dit van doen en dat van doen... en dan zit ik met die rare twee werken van die albalkama. Maar dat was wel het startschot... En, uh, en eigenlijk, ik heb, niet, ik heb geen uh, onroerend goed hobby's. Dus ik hou niet van de buitenkant. Ik heb niks met auto's, niks met huizen, niks met kleding, niks met sieraden, niks met uh, designmeubels, ook niks mee. Dus ik geef al twintig jaar alles wat ik heb, alles wat ik verdien, uit aan kunst. En dat is begonnen in die jaren, die midden het, jaren negentig. Is het uiteindelijk ook veel mooier bedoel, een bank. Ja, wat hebben we nou een bank? Nou ja, er zijn ook heel, je kan erop zitten. En je ja, kan goed even, goed en, punt. Ja, en, <laughs> ja en, Je kan erop liggen, misschien zelfs. Maar er zijn ook heel veel mensen die houden van design. Er zijn heel veel mensen die stropen allerlei internet sites af... en marktplaatsen en winkels om Scandinavische design. Begrijp ik wel. Ik heb er niks mee. Want ik vind het meestal niet zo prettig zitten. Maar als object, als verzamelding... ja, heeft het een hoog esthetisch gehalte in je huis. Alleen... Manuela en ik vinden eigenlijk, waarom combineer je dat dan niet? Je kan ook design met kunst en hoe je, je huis inricht... kan je veel meer met elkaar verknopen. Maar mensen vinden toch dat design makkelijker dan kunst. Kunst heeft toch zoiets van, maar wat is het dan waard? Op een gegeven moment weet je de waarde. Als je een beetje verdiept in design, snap je wel ongeveer wat iets kost. Maar bij kunst is dat toch ondoorzichtig. Mensen begrijpen niet waarom iets 100 miljoen kost... of 100 gulden, of euro of... 20.000 of Hoezo? Hoe werkt dat? Dat, dat is toch een moeilijk Is ook moeilijker... ingewikkeld. Ja, dat is ingewikkeld, ja. Is ook ingewikkeld. Je bent ook gretig, je bent gulsig. Ja. Je, toen, je, toen je begon met lezen, dit is een anekdote die vaak over jou wordt verteld... las je minstens twee boeken per dag. Ja. Soms wel meer, tot op een gegeven moment iemand zei... die ervoor gestudeerd had, namelijk een arts... nou ja, doe maar wat minder, of maximaal twee. Ik werd op ratsoen gezet, ja. Op ratsoen van de boeken. Hij vond dat ik te veel met mijn hoofd bezig was. In die, in die kunst ben je ook, ben je ook gulzig. Ik wil ja. niet zozeer in het kopen. Maar ook in dat in je erin verdiepen. In het aflopen van beurs. Ja. In alles willen weten. Alles ja. willen zien. Je... Maar dat heb ik altijd mijn hele leven. Dat heb ik trouwens ook met boeken. Dat heb ik ook met films. Dat mateloze. Dat, uh, dat is ook een vorm van escapisme denk ik. Uh, maar ik vind het een prettige vorm van escapisme. Het is in ieder geval niet een destructieve vorm van escapisme. Maar uh, als ik ergens voor ga. Dan ga ik er ook wel echt voor. En als ik... Als ik een schrijver goed vond, dan las ik ook alles. Ik kan me nog herinneren... Thomas, ja, dat is gewoon Thomas Bernard, dat las ik allemaal in het Duits. Uh, op mijn zeventiende. En Thomas Bernhard heeft veel geschreven. En het een vond ik nog beter dan het ander. En ik kon er geen genoeg van krijgen. Niet dat je denkt... Bovendien zou je kunnen zeggen... het oeuf van Thomas Bernard is ook niet super verrassend. Als je één boek hebt gelezen, weet je wel ongeveer... Uh, waar, waar de volgende ook over zal gaan. Uh, maar ik kon daar geen genoeg van krijgen. Dat heb ik altijd gehad. Ook als ik een winkel in ga... Ik kan niet één boek kopen. Ik kan ook niet, als ik op een website zit, één bij. Of het nou e-books of Amazon. Of Als ik in een DVD-winkel ben, dan gaan, moeten er gelijk twintig DVD's mee. En als ik naar een concerto ga, want ik ben nog iemand die af en toe de, een cd'tje koopt... dan moeten er ook gelijk twintig cd's gekocht. Ik weet niet wat dat is. Dat is toch wel een vrij ziekelijke, uh, mateloze, uh, manier modus operandi. Maar niet destructief. Is, is het ook wel eens destructief geweest, je mateloosheid? Nou, ik ben dit jaar precies tien jaar van de, van de drank en de sigaretten af. En, en daar kan je ook mateloos in zijn. Dat bedoel ik dat dat eerder destructief is. Maar als het om het esthetische gaat, om het voeden van jezelf... Dat, daar ben ik ook wel mateloos in. Ik, ik vind het ook heel belangrijk dat je jezelf voedt in het leven met goede dingen. Dat is misschien ook wel een tegengif voor de, voor de negatieve eh, mateloosheid... Nou, misschien is het een tegengif voor de somberheid. Want die is er wel. Nou, ik heb wel zeggen maar, wat talent voor zwaarmoedigheid. Uh, niet dat ik nou de hele dag somber, somberend door het, uh, door het, door het, door het door kantoor loop, zo maar zeggen. Maar um, ik, kan, ik vind wel dat je dat heeft met zelfliefde te maken. Dat je, dat je jezelf mag belonen. En dan niet van God, wat, wat ben ik toch geweldig, maar. Uh, je mag best wel jezelf dingen toestaan en ook leren genieten. Het is best moeilijk om te genieten in deze wereld, vind ik. En ik vind kunst een van de ultieme vormen van uh, kunnen genieten, eerlijk gezegd. Maar andere mensen hebben dat misschien met een potje voetbal of uh, andere geneugden. Uh, maar als, als geneugden. kunst staat voor het ultieme genieten... dan, dan is dat ook een soort, soort tegengewicht voor, voor de zwaarmoedigheid, de destructie... of al die andere risico's die je in je leven wel bent tegengekomen. Ja, misschien is het ook een, uh, wat, daarom zeg ik... het is ook een vorm van escapisme... maar ik vind het een, een gezonde vorm van escapisme. En ik vind het ook een vorm die, als jij daarmee ook weer andere... wat ik een leuke vorm van, wat ik leuk vind aan de kunst... is dat als ik iets koop van mensen die net beginnen... In ja, het begin van hun carrière staan. Of als ik iets koop van mensen uit landen waar ze het uh, zeg maar wat zwaarder hebben dan hier. Dan heb ik ook een goed gevoel over dat ik iemand kan supporten. Ik vind dat een belangrijk ding in het leven dat je mensen support. Dus mensen die aan het begin staan, moet je supporten, weet ik. Of de verdoemden daar aarde, die, mag, die mogen wel een steuntje in de rug. Uh, daar ben ik uh, een tikje sentimenteel in. Maar dat vind ik goed. Dat is een vorm van doing good. En ik ben niet van de fair trade koffie. Dat, daar heb ik dan wat minder mee. Maar. Uh, uh, iemand die een beetje in Aleppo het zwaar heeft... koop ik liever een schilderijtje van... dan iemand die in Monaco uh, zit, zeg, zeg maar. En die het al goed heeft en <laughs> al lang gemaakt heeft... en, ja. uh, en daar nieuwe bekleding van, voor zijn rols van, uh, van zou kopen. Ja, ja ik, ik, ik voel me daar prettig bij. Ja. Ik, het is een totaal niet relevant argument waarschijnlijk. Uh, maar ik, vind het, uh, ik, ik kan de, de, voor mij het verhaal van de kunstenaar... De achtergrond van de kunstenaar. Ik koop graag van vergeten kunstenaars. Van onopgemerkte kunstenaars. Van pioniers. Van beginnende kunstenaars. Er zit en... ook een soort dwarsheid in. Nou, niet, ik ben die totaal niet modieus. In. Dus uh, ik ben nooit modieus geweest. Ik hou ook niet van... Mo mode zegt mij ook helemaal niks. Mijn vrouw weet alles van mode. Maar ik, weet, ik ben meer van de anti-mode. Uh, uh, en ik, ik volg dus niet wat men doet. Dat heb ik nooit gedaan. Dat heb ik nooit gedaan in de muziek. Nooit gedaan in de boeken. En ook doe ik ook niet in de kunst. En ook niet in de, in, in de maatschappij, de samenleving, de ideeën. Nee, ja, ik vind het wel heel leuk. Bijvoorbeeld Art Rotterdam. Dat is nu vandaag afgetrapt. Morgen is het open. Um, daar kan je heel veel zien van de staat van kunst nu. zeg maar. En dat vind ik superleuk. En ik ga daar heel graag heen. En ik zie daar ook hele mooie dingen. Maar mijn hart ligt toch bij andere kunst. En dat is niet omdat ik die kunst minder mooi of beter vind... dan wat ik dan op Art Rotterdam zie... Maar ik vind eigenlijk, als het in het. Ik hou van de periferie, dus ik hou niet van het wat mainstream of het centrum is. Eigenlijk is Art Rotterdam al gearriveerd. En dat is een bedoel ik als compliment. Maar ik vind eigenlijk, ik ben geïnteresseerd in de kunst die nog niet op Art Rotterdam te zien is. Du moment dat het op Art Rotterdam te zien is, ben ik alweer op zoek naar wat volgend jaar misschien uh, op Art Rotterdam te zien is. Een soort tegendraadsheid zit daar toch wel in. Ja, maar niet onbewust uh, tegen draads te zijn. Dat is, het is niet uh, puberaal van... Uh... Nee hoor, ik heb ook uh, bijvoorbeeld bij Martita Sleeuwen. Dat is een ongelooflijk goede galerie. Die is, uh, eigenlijk de beste galerie vind ik in Nederland. abstracte kunst. En die vertegenwoordigt onder andere Jan Roeland. Een van mijn lievelingskunstenaars, uh, helaas overleden. Daar heb ik een prachtige tekening van gekocht op Art Rotterdam bij haar. Die kon ik toch echt niet weerstaan. En... Dat is ook fantastisch dat Jan Roeland te zien is op Art Rotterdam. Dat vind ik ook heel mooi, want het is een minimale schilder. Met maximale zeggingskracht. En dat vind ik eigenlijk wel mooi dat hij op zo'n schreeuwende beurs... Want de beurs is een beetje schreeuwerig. Dat is ook het leuke van een beurs. Het is druk, veel mensen. Uh, vind ik mooi om dat soort kunst daar te kopen, ja. Je, je vader was boomkweker. Ja. In Boskoop, Groene Hart. Hm. Je, je bent... Uh snel uit huis gegaan, op je, op je zestiende... en toen kwam je terecht in, in de krakerswereld. Ja. Van, de, van de stad Leiden en de stad Groningen. Zeker. En dat was de periode dat, dat ineens bij jou dingen gingen stromen. Dat de literatuur er binnenkwam. Dat de kunst later binnenkwam. Ja, dat nou, dat... Het was vooral boeken en muziek. Ik boeken maakte muziek. ook muziek, zat ook in beentjes natuurlijk. dat was ook barkeeper. Had ook voordelen, kan je jezelf ook inschenken. Maar uh, ja, die, die tegencultuur, dat was het toch wel heel erg. En begin jaren tachtig was het ook wel behoorlijk uh, verscherpt. Ook maatschappelijk debat. was wel Wij, zij was wel heel erg toen. Dat, dat voedde me, voedde, opnieuw voedde mij wel heel erg. Je had toen ook nog dingen zoals de linkse boekhandel. Tegenwoordig bestaat dat eigenlijk. Ja, het zal er wel bestaan, maar daar haalde je je boeken... Hè. Uh, en je had een soort autarkisch systeem. Je ging naar uh, bepaalde restaurants, krakenfeest, uh, arthouse, uh, films. Je ging nooit naar bioscoop, had je ook helemaal geen geld voor natuurlijk. Uh, Bentjes zag je op bepaalde festivals. Dat was een soort wereld binnen de wereld en dat vond ik heel prettig. Ik werd er ook snel heel uh, flauw van, want ik ben iemand die, heb ik gemerkt... totaal niet goed in zijn eentje kan werken. Ik moet een structuur hebben. Ik vind het een prettig idee, nog steeds iedere dag denk ik, ochtends, van ja, godverdomme, ik moet toch wel om tien uur op de zaak zijn, weet je wel? Niet dat het moet. Ik mag ook om kwart over tien komen en ik krijg geen berisping als ik laat het is, ben. Het is nou, je eigen zaak tenslotte. Nou, het is niet mijn eigen zaak, want ik ben geen eigenaar. Maar ik, uh, ik, ik, ik vind baas, dat idee van ja. in de structuur werken vind ik heel prettig. Ik gedij wel beter in de structuur. En dat heb ik wel, daar ben ik achtergekomen in de kraak zien, want dat was, daar gebeurde veel, maar structuur was er niet natuurlijk. Het lijkt in jouw, in jouw leven een soort omslagpunt te zijn geweest. Want je, want je zei net, ik ben nu tien jaar van de, van de fles af. Ja. Um, als, als ik kijk naar, naar wat, wat ik over jou kon vinden... dan is het eigenlijk een zekere periode veel conflict. Mm -hmm. Veel onrust, veel vroeging, veel wrijving. Mm -hmm. Huwelijken die knapten, uitgeverijen die sprongen. Vetus die je kreeg met, ja. uh, met God weet wie. En, en ineens tien jaar geleden is dat opgehouden. Volgens mij is er niet zoveel strijd meer in je leven. Ik kan me vergissen natuurlijk. Uh, nou, strijd, innerlijke strijd misschien nog. Maar niet meer zoveel externe strijd. Nee, dat, wat dat betreft ben ik. Ik zal niet zeggen dat ik milder ben geworden. Maar misschien is het ook wat dat betreft, het wordt een beetje softe uitzending uh, vanavond. Maar dat heeft toch inderdaad ook met een soort uh, zelfacceptatie te maken. Van als jij, ik heb ook wel eens een keer gezegd, van als jij negatief in het, in het leven staat, dan zoek je eigenlijk uh, de bevestiging dan wil je dat mensen je zien. Terwijl als jij positief in het leven staat, heb je dat eigenlijk niet nodig. En ik heb dat totaal niet meer nodig. Vroeger wilde ik dat mensen dachten van... god, dat is toch wel een goede uitgever. Of die heeft er toch wel verstand van. Of jongen, dat is toch weer een goede campagne. En dan hoopte je dat, dat dat niet onopgemerkt bleef. Terwijl nu interesseert me dat werkelijk helemaal niks meer. Maar je hebt je ook wel een wel beetje bevrijdend. bewezen natuurlijk. Huh? Je hebt je ook wel een beetje bewezen. Mensen hebben het ja. al gezien inmiddels. Ja, maar kijk, ik ben al 25 jaar in dat uitgeefvak of 27 jaar. Uh, ik denk dat ik nu, uh, wat, ik heb, wat ik heb bereikt voor mezelf... is dat ik weet waar ik goed in ben en dat ik ook weet waar ik niet goed in ben. En dat ik, een uitgever staat niet centraal. Ik ben niet belangrijk, het gaat om de auteur. En het gaat erom hoe kan je de, de auteur alle shine geven. Daar gaat het om, dat is ons werk. Net zoals een galeriehouder moet zorgen dat het gaat om de kunstenaar. Het gaat ook niet om de galeriehouder. En vroeger uh, zat, daar, zat ik misschien dan toch een beetje in de weg daarmee. Niet dat ik jaloers was op de schrijver en zelf ook aandacht wilde. Maar ik weet nog beter. en ik, heb, ik snap nog beter hoe ik kan zorgen dat iemand die heel lang aan een boek heeft gewerkt... de aandacht moet krijgen die die verdient. En dat ik niet met mijn eigen gedoe dat in de weg moet staan. Dus ik moet gewoon... 100% mezelf ook in de spiegel kunnen kijken... dat ik ook alles doe voor iemand. Jezelf ook uitschakelen af en toe? Of, of ja, je van mag... wegcijferen heeft? Ja, dat hoort bij dit vak. Ik denk dat iedereen die in de cultuur werkt... een dienende rol heeft, wat dat betreft. Als je niet een maker bent. Hè. En uh, ik voel me daar ook heel prettig bij, bij die rol. Ik hoef niet op de voorgrond. Ik vind dit leuk hoor, zo op de uurtje lullen op de radio. Maar ik ben niet iemand die nou uh, voortdurend op het podium moet staan... of uh, de, de spots erop... Die rol van uitgever ligt mij uitstekend. Wat was het omslagpunt in je, in je leven? Wanneer hield het op met de zelfhaat en, en het gebrek aan zelfacceptatie en wanneer ging je het anders doen? Oh nou ja, het was nou niet dat ik zelf hatend met schuim op de lippen... door de straten van Amsterdam liep, hè, jarenlang. Jezelf slaand met een zweepje op de rug. Nee, nee, het was niet met de karwats in de weer. Maar ik, ik denk dat inderdaad op een gegeven moment in 2007... ben ik na drie maanden uh, huwelijk ben ik gescheiden. En toen, toen had ik zoiets van, nou wordt het wel een beetje klaar. Nou is het echt klaar. Nou, nou moeten we even, even drastischere maatregelen nemen. En toen ben ik naar de psychiater Louis Tas gegaan. En toen heb ik tegen Tas gezegd, nou is het afgelopen. Nu gaan we er korte metten mee maken. En ik, nu gaan we alle issues die er zijn, die gaan we allemaal oplossen. En dat heb ik ook met hem hopelijk gedaan. En daardoor heb ik ook mezelf heruit kunnen vinden. Ik bedoel, als je jezelf heruitvindt, dan kan je ook anderen heruitvinden. Ik had waarschijnlijk zo'n boek als stoner, dat heb ik in 2013 uitschreven. Had ik niet zo goed kunnen uitgeven toen ik 25 was. Want toen begreep je eigenlijk niet waar het over ging. Nou, ik denk dat ik het boek niet begrepen had. En ik denk dat ik zeker niet had begrepen of had geweten... hoe ik het tot een succes kon brengen. En als je uh, 48 bent, dan weet je dat wel. Je hebt natuurlijk ook best een, een lastige start gehad. Want, want jouw moeder die heeft een, een, een vervelend oorlogsverleden. en zeg ik ja. het heel zacht. Ja. Ondergedoken, misbruikt tijdens het ja. onderduiken. Je vader die, die, die had ook een, een moeilijke basis, ja. lichamelijk. ja. Met polio en de oorlog. Polio en de oorlog. En, en ja, niet echt een connectie. Dat, dat heb je wel eens eerder gezegd ergens. Dat je... Ja, ik denk wel dat ze elkaar gered hebben. Dus ik kan ze ook niks verwijten. Maar om nou te zeggen dat we, dat ik liefdevol... Ik kan me geen omhelzingen, ik kan me geen kus herinneren. Ik kan me dat niet herinneren. Geen fysieke aandacht, zullen we zeggen. Dat is toch raar. En, daar, en wat, je dan, wat ik dan deed was natuurlijk dat uitvechten met mijn vader. En mijn vader was echt een VVD'er. Dus die sloeg ik om de oren met zo extreem links mogelijke opmerkingen natuurlijk. Wie succesverzekerd had je. Maar uh, later heb ik me ook wel met hem kunnen verzoenen. Maar doordat hij gehandicapt was, zei hij altijd... ik zal laten zien dat ik net zo goed ben als een ander en misschien zelfs beter... En dat vond ik vreselijke woorden, vond ik dat altijd. Want zo sta ik helemaal niet in het leven dat je beter moet zijn... of net zo goed moet zijn. Je moet jezelf zijn. Toch begrijp ik het ook wel, wat, wat, ja, wat je daarmee bedoelt. Wel. Ja, ik begrijp het ook wel. Alleen daarmee zadel je mensen op met een manier van in het leven staan... die ik totaal niet deel. Ik zal nooit tegen mijn dochter zeggen... je moet net zo goed zijn of beter zijn. Zij moet zichzelf zijn. Zij moet zijn wie zij is. En je moet helemaal niet naar je omgeving kijken... Jij moet met jezelf in terreinen reine komen in het leven. En daar moet je... Ja, dat, dat is de, de ware strijd die je voert. En, en, um, en die strijd voer ik door mezelf te voeden met goede dingen. Dus door goede boeken te lezen, goede films te zien... Goede documentaires, interessante mensen te ontmoeten... Kunst te kopen. Veel met jonge mensen om me heen. Vind ik ook belangrijk dat je niet zo'n oude lul wordt... in een soort bubbel die je helemaal niet meer begrijpt waar het over gaat. Door jezelf te vernieuwen... Door alles te volgen. Alles wat met technologie te maken heeft. Niet dat ik technisch ben, maar... ik ben wel handig met dingetjes, zullen we maar zeggen. Dat vind ik leuk. En dat vind ik ook belangrijk. Dat houd je ook fris en scherp. Dat is een heel ander soort manier van leven... dan uh, bezig zijn met die strijd, met de omgeving en dat ego. Ik ben sowieso helemaal niet meer op die omgeving gericht. Ik denk dat ik daarom ook een goede uitgever ben de laatste tien jaar. Omdat ik eigenlijk probeer het plezier dat ik heb aan een boek... Dat kan ik ook. Dus bijvoorbeeld de manier waarop ik viel voor dat boek Stoner. Dat was in New York en ik las dat. Ik kon niet geloven hoe goed het was. Maar ik kon ook niet geloven dat het niet opgemerkt was. Ik begreep niet hoe kan het nou dat zo'n meesterwerk. Hoe kan dat? Waarom hebben we dit allemaal niet gezien? Nou, als je dan als een soort Jehovah's getuige tekeer gaat. en gewoon alle boekhandels op je zeepkistje voor de deur gaat staan. en zegt: Dit moet u inkopen. En alle journalisten en alle schrijvers en iedereen gek maken. dat vind ik een mooie mooi onderdeel van het, van het werk. En daar zit ook het plezier. En daar zit ook het geluk, denk ik. In de liefde voor zo'n boek en het, en het, uh, en het dan, dan opvijzelen. Nou, Manuela uh, zei bijvoorbeeld dat haar geluk bij kunst zit... in het verkopen van kunst. Omdat zij spot kunstenaars op een andere manier... ik spot kunstenaars om te kopen. Zij spot kunstenaars om te verkopen. En daarmee zit ze eigenlijk, logisch, als galeriehouder, op het terrein van de uitgever. Wij spotten om te kunnen verkopen. Je ontdekt een schrijver en die denkt... potverdorie... Dit, dit is fantastisch. Dit ga ik verkopen. Um, dus haar weg in die kunst lijkt best wel op mijn weg in de uitgeverij. Dat is dus ook iets wat we delen. Dat we allebei een eigen bedrijf hebben gehad. Zij heeft zes jaar een galerie gehad. Ik heb zes jaar een eigen uitgeverij gehad. We hebben allebei een dochter. Allebei die kunst en boeken, die combinatie. Dat vind ik. Dat is ook iets wat je deelt, omdat je daarmee begrijpt dat uh, dat je alleen maar goed kan zijn in dingen als jij erin gelooft. Als ik niet in een boek geloof kan ik jou echt niet uh, aan het lezen krijgen. En laat staan 200.000 mensen of 300.000. Hoeveel, hoeveel heeft Stoner nou verkocht 300.000. Ja. Voor, voor een boek dat, dat bij Leven en Welzijn van de auteur... 1700. 1700, totaal vergeten. Krankzinnig, ja. ja. Een man, man met een rumoerig leven. Prachtig boek trouwens. Ja. En dan... Uh... Dan gebeurt er zoiets. Maar het is een boek dat snijdt in de ziel. Dat hoor ik ook van iedereen. Je kan dat niet onbewogen. Je kan dat niet lezen zonder. On, ja, je kan dat niet onberoerd. Kan je niet onberoerd laten. En dat is ook zo bijzonder. En dat, daarom denk ik ook dat het heel goed is dat je niet alleen maar naar de mode kijkt, wat courant is. Maar dat je ook kijkt naar wat is vergeten. En dat iets vergeten is. Of niet opgemerkt is, je wil niet zeggen dat het uh, niet goed is. Het kan uh, fantastisch zijn. Alleen. Veel uh, schrijvers, kunstenaars, muzikanten zijn niet in staat om zelf dat voor het voetlicht te brengen. Dat, daar heb je iemand voor nodig. Daar heb je mensen zoals ik voor nodig, daar heb je galeriehouders voor nodig. Bevlogen mensen die het leuk vinden om dat talent ja, te verkopen. En, verkopen, en bedoel, daarmee bedoel ik aan de man brengen. En aan de man brengen doe je in woord en daad. En dat vind ik een, vind ik een mooi aspect van het van het werk. Tegenwoordig probeert elke uitgever nu als een, als een razende vergeten meesterwerken... als een soort cold cases uit het archief te, te vissen en af te stoffen. Zoals jullie dat deden, had één ding dat ik, dat ik heel slim vond achteraf. Jullie zeiden nergens vergeten meesterwerk... Ja. of dit boek heeft nooit verkocht, of niemand heeft dit ooit gelezen... of, of dode auteur en oh, wat is het zielig... Jullie presenteerden het eigenlijk alsof het alsof het boek gisteren geschreven ja, was. Dat was ook, dat, dat heb je goed gezien. Dat, is ook, dat was ook de strategie. Was het woord klassiek vermijden. Ik heb het ook steeds herontdekking genoemd. Dat klinkt actief sowieso. Een klassiek klinkt al duf. Eigentijdse dus, cover. Eigentijdse cover. Dus ook een cover gemaakt die met Dog en Pony had een fantastisch ontwerp waarvan we gelijk zitten dus een klap in je gezicht. Je zag al dat hele, dat hele boek zit al in die cover. Um, erin gehamerd op de social media. Dus heel agressief, zeg maar. Terwijl de manier om een klassiek boek te verkopen... is altijd heel rustig en bedeesd en bedaagd. En man, dan zie je een man over straat lopen... en zijn hoed waait net van zijn hoofd... vlak voordat hij een lantaarnpaal passeert. Ja, dat soort covers, dan weet je al gelijk... dat gaat het hem niet worden. En met Stoner werd ook de cover... werd ook tot uh, cover van het jaar bij de Libris bijvoorbeeld verkozen. Dus dat, dat hoort er allemaal bij. We hebben het gebracht als een boek alsof dat inderdaad, vandaag geschreven. En letterlijk, als je het leest, voelt dat ook zo. Het voelt totaal niet als een boek van vijf, uit 1965. Wat vind je eigenlijk van, van, van de boekenwereld? Dit uh... is jouw wereld, je werkt erin. Maar, maar als jij van een afstand zou kijken... Ik zet, ik zet jou op een, op een raket in een Tesla... en je kijkt zo op een grote afstand naar die boekenwereld. Wat, wat vind je er eigenlijk van? Het is voor wereld. Uh, nou... Wat zullen we daar nou eens op zeggen? Uh, ik, ik kijk met enige jaloezie naar mensen... die in de muziek en in de filmwereld uh, opereren. Omdat ik denk dat uh, dat is een zoveel communicatievere wereld. En de kunst, vreemd genoeg, want kunst is een beeld. En een beeld is een hele snelle manier van communicatie... Uh, toch is het heel uh, traag en conservatief. En, uh, en ik denk, in het geval van boeken hebben we gewoon een groot probleem: dat er een vertraging zit tussen iets mooi vinden en het ook, ja, ik kan iets mooi vinden en ik kan jou zeggen dat jij iets moet lezen. Maar dan moet jij die 400 bladzijden... dat meesterwerk dat ik net heb geschreven met mijn vrouw... dat duurt weer even voordat je dat gelezen hebt. Dat, ja, mensen doen daar soms drie weken over. Niet zoals een concert dat je meteen gaat juichen van ja, het, het zelf. er zit een soort stroperigheid in die business. Er zijn woorden over woorden en er wordt over geschreven. Dus er zijn woorden over woorden over woorden. En dan moet ik dat aan de man brengen. En die, die boekhandel, die verkoopt dat dan. En die moet dat dan weer aan de klanten uitleggen. En dan moet ik zorgen dat daarover gecommuniceerd wordt in talkshows. Daar zit een soort... Uh, uh, het is een adynamische wereld wat dat betreft. Terwijl je de kunst... En daarom vind ik kunst heel leuk. Als ik iets zie op Instagram of op een beurs... dat is een instant reactie. Je hebt gelijk een klik. En als ik een, een, een muziek hoor, heb je dat ook. Je kan iemand een plaat laten horen en bij de eerste akkoorden denkt hij... Yes. Die wil ik hebben. Ja, dat is gaaf. Maar bij een boek, ja, je kan hem wel in de winkel die eerste zin lezen, maar dat is toch niet hetzelfde. Er zit een, er is een hele andere dynamiek en daar moet je, je op instellen en je moet dus een beetje stamina hebben in de uitgeverijwereld of in de boekenwereld dat het langzamer gaat. En, en ik ben snel en ik heb daar af en toe word ik daar een beetje ongedurig van. Maar je bent er wel goed in geworden om, om reuring te veroorzaken, ja. om mensen te verlekkeren met een boek. Jawel, en soms ook een stunt die, die gewoon geestig is. Een, uh, een advocatenbrief van alle boekhandels. U doet de literatuur onrechten aan door dit boek niet op voorraad te ja, hebben. Dat was een boek van Christian Albaring Tijm. En toen hebben we mensen in de vorm van een gesommeerd om dat boek te bestellen. Dat is humor. Ja, ik vond het ook wel grappig. Maar... Schrijvers op de ketwalk, op een boekenbeurs. Ja, zeker. Ja, ja, Je moet ook opvallen, niet opvallen om het opvallen. Maar je moet dingen doen die, die passen bij het boek. Hè. Het moet geen act, circus act worden. Maar uh, al, uh, er is, een, uh, er is een, maar één manier om boeken te verkopen. En dat is, je moet zorgen dat het land... Mensen moeten weten dat het boek er is. En ik heb mijn invloed reikt tot het in de handen van de lezer is. En daarna heb ik er niks meer over te zeggen. Want die gaat lezen en die vindt het dan goed of niet goed. En als die het goed vindt, vertelt hij het door of niet door. Uh, maar tot het in die handen terechtkomt... daar probeer ik zo lang mogelijk invloed op te hebben... Je ging jezelf ook opstellen als een soort agent van, van je schrijvers. Ja, doe ik dat nog steeds. Eigenlijk zeg ik, ik ben, ik ben ook een impresario. Ik ben ook degene die de boekingen doet... Ja, nou, dat gelukkig niet. Maar wat ik ermee bedoel is. Dat, uh, dat ik vind dat een uitgever meer is. Dan iemand die alleen maar redactie en productie. En de promotie en de sales doet. Maar ik vind heel belangrijk. Vind ik vind Het profiel van een, van een auteur. Heel veel auteurs zitten toch vaak te dubben met. Moet ik dit wel of moet ik dit niet doen? Moet ik deze opdracht aannemen of niet? Is het brood op de plank? Of is, het, uh, is dit goed voor mijn voor reputatie of niet? Moet ik bij dit, kom ik bij dat programma uit de verf of niet. Uh, het is niet een kwestie van mensen... maar een beetje een podium opduwen... en dan maar kijken wat er gebeurt. Ik ben heel erg met dat spindokteren bezig. Dat vind ik een heel leuk aspect van mijn werk. Namelijk, hoe zet je dingen neer? Hoe zet je dingen in de wereld? En dat daar hoort... dat is een vorm van management eigenlijk. Maar ik vind het inhoudelijk management. Het is niet management van... Ik pak even wat poen. Het gaat erom, hoe kan ik iemand zo goed mogelijk voor het voetlicht krijgen? Het is en waar, waarbij eigenlijk. ook iemand in zijn waarde blijft. Dus als iemand niet houdt van uh, op een podium staan... dan moet je die niet laten optreden. En als iemand lekker kan lullen op de radio... dan moet hij veel radio doen. En als iemand lang van stof is... dan moet je hem niet, juist niet naar de radio sturen. Ja, te, Hier misschien, hier kan je een uur praten. Maar de radio is zeven minuten. En dan moet je, dat, niet iedereen kan dat. Niet iedereen kan kort en snel praten. Nou, Wat, wat je zegt, dat... dat uh... Dat herken ik heel erg. Omdat, dat Moet je moet je bijvoorbeeld voorstellen... Dat die, dat, die, dat die Williams van het boek Stoner... Ja. Wat, ik, wat ik weet van die man... er is, een weinig, is een weinig beeld van de man ja. trouwens... dat hij die, dat die bij een talkshow even in zes minuten... zijn boek dat had kan moeten, niet. moeten verpassen. Dat zou die helemaal niet kunnen. Schrijf je zo'n mooi boek, dat is zijn kunstvorm. Ja, nou, Ik zou dan als uitgever met zo'n auteur gaan zitten... en dan zou ik nadenken, wat kan hij wel? En misschien kon die man die man kon doseren, dus hij gaf ook les. Uh, dus waarschijnlijk was het wel een begnadigd spreker. Maar dan zou ik zeggen, dan zou ik pure promotie doen... waarbij die lang aan het woord is. Dan zou ik hem naar Nooit meer Slapen en Kunststof sturen. Dan zou ik interviews met goede kranten doen. Maar dan zou ik hem niet allerlei uh, korte halen. Uh, uh, dat low soort, lens no of... Uh, nou, nou, nee. Nou, misschien ook wel, maar... Uh, ik, ik, ik kijk wel heel erg wat past bij iemand. Je, je moet niet aan, onnatuurlijk... je ziet ook af en toe mensen op tv dingen doen... en ik denk van, wat doe je daar? Bedoel, het slaat helemaal nergens op. Ik blijf lekker thuis. Wie heeft jou het vak geleerd? Als je aan iemand schatplichtig zou zijn? Nou, Michel Vassalucci. Dat was mijn, echt mijn, wel een beetje mijn leermeester. Daar ben ik begonnen als jonkie zeg maar, in 1990. En dat was een hele flamboyante Franse jongen... die samen met Lex Spaans, dat was zijn partner... een uitgeverij had opgericht, de Wolrad. Die alleen maar homo literatuur uitgaven. En ik kwam daarbij toen zijn algemene uitgeverij werden. Dus ze gaven niet alleen maar. Ja, ook hetero's mochten worden uitgegeven. En, uh, en dat was een hele grappige, verfrissende uh, jongen. die eigenlijk drie dingen deed: Hij acquireerde alle boeken. Dat deed ik ook jarenlang. Uh, hij was heel erg met de covers bezig, met het ontwerpen, design. Dat heb ik ook bij hem geleerd. En daar ben ik nog steeds mee bezig. Dat is denk ik het visuele aspect vind ik heel leuk. En hij deed de pers. Dus hij zat zelf de hele dag journalisten te bellen. En ik dacht dat dat normaal was. En ik kwam er later achter dat uitgevers dat helemaal niet doen. Die bleken allemaal PR-afdelingen te hebben. En PR-medewerkers. Die dat trouwens voortreffelijk kunnen. Maar ik heb altijd wel daarna die drie dingen gedaan. Acquireren, PR en de vormgeving. Dat vond ik eigenlijk de drie leukste dingen van het uitgeven. Je, je kwam daarna bij een uitgeverij die je zelf ook de naam Vassalucci hebt gegeven ja. als een, als een hommage. Ja, hij Zo. overleed. Hij kreeg aids in 1992. Toen werkte ik twee jaar bij Arena. En uh, in 1994 overleed hij. En toen hebben Lex Paans, zijn partner, en ik hebben toen gezegd... we stappen op en we beginnen een uitgeverij. En die noemen we naar hem Vassalucci. Dat vond ik toch wel weer mooi. Dat is, dat is een mooie hommage, ja. Nou, ik ben erg sowieso van smoel. Dus namen. Dus ik, ja, ik vond Vastelucci een prachtige naam voor een uitgeverij. En toen ik vertrok bij uh, Vastelucci. toen heb ik een uitgeverij gehad. die heette Rothschild en Bach. Dat was een hommage aan, uh, aan Grunberg en aan Jan Ritsema. Want die had ooit een eenmans uitgeverijtje dat hij. Rothschild en Bach had genoemd, wat ik heerlijk megalomaan vond klinken. En, uh, en daarna heb ik het Lebowski genoemd, omdat dat, dat vond ik ook een statement. Dat is, gewoon een, uh, dat is geen courante naam voor een uitgeverij. En ook naar de film, hè, daadwerkelijk. Ja, de, de, de Big Lebowski of Lebowski in de film, dat is de, de luiste man van, uh, van Los Angeles, geloof ik. En uh, ik ben zeker niet lui, maar ik vond het. Het idee dat je het leven allemaal niet zo... Je hoeft allemaal niet zo serieus en niet zo pompeus en niet zo zwaar. mag ook wel met een beetje humor. Dat vind ik een... Uh, ik, ik merk gewoon, die naam Lebowski moet iedereen lachen als je die naam doet. Het is gewoon een leuke naam. Het is gewoon een goede naam. En Lebowski wilde, wilde een beetje buiten de samenleving staan. Niet, niet ja, als een statement, niet als een protest. Maar hij deed gewoon... Ja, hij was geïnteresseerd in bolen en nog ja, zo. bolen en zijn kleedje en zijn uh, vrienden en... Uh, ja, dat is het wel zo'n beetje. Maar ik vond dat een uh, fantastische film. Het is ook helemaal een soort humor waar ik van hou. Dat, uh, eigenlijk iedere zin in die film is een one-liner. Die, uh, die, die is classic eigenlijk. En ik vond het vooral een heel goed statement. Dat je, je uitgeverij dus niet... Uh, contact of Podium of Maatstaf of Arbeiderspers. Dat is een prachtige naam. Wereldbibliotheek. Allemaal een beetje stijfjes natuurlijk. Nou ja, Wereldbibliotheek. Ja, het is natuurlijk een prachtige naam. Maar dat klinkt toch wel heel erg jaren dertig. En uh, ja, ik vond de klinkt ook... Ik hou van eigen tijd. Ja, het klinkt ook wel eens uh, lekker van nu. Jullie, ja. uh, jullie boek dat, dat deze week het meest in het nieuws is... en, en uh, afgelopen week is natuurlijk Judas. Vanwege het uh, proces dat is begonnen tegen Binnenbolleder. Ja. Het leek op een gegeven moment wel een, een, een leesclubje... toen ik naar die rechtszaak zat te kijken. Het ging, het ging allemaal over dat boek. Nou, misschien niet zo heel veel over het boek. Ik denk wel dat het gaat over uh, twee verhalen die tegenover elkaar staan. Of twee uh, lezingen, zullen maar zeggen. Maar um, ik... Uh, kijk, Holleder staat nu voor de rechter en die vertelt zijn verhaal. En dat is natuurlijk heel interessant, want hij herschrijft eigenlijk de misdaadgeschiedenis. Alleen, er is ook een ander verhaal en dat heb ik uitgegeven. En dat is denk ik helemaal geen misdaadverhaal, maar dat is een verhaal... Wat gaat over familiepatroon? Ik denk dat dat ook de fascinatie van het publiek is voor het boek Judas. Dat gaat helemaal niet over toen schoot Pietje Klaasje neer... en uh, kreeg hij nou drie kogels in zijn kop of twee. Dat is totaal niet relevant. Het gaat over hoe ontsnap je aan een bepaalde jeugd... aan een bepaalde opvoeding. Hoe word je jezelf? Dat spreekt me ook erg aan. Dus iemand breekt met een verleden. Je wordt eigenlijk opgevoed als huisvrouw. Hè? Later mag je huisvrouw worden. Nou, zij is ook op de zestiende het huis uitgegaan, of heel jong. Wordt dan advocaten, wat in een familie die toch als misdaad-clan bijna werd gezien... toch ook wel vrij opmerkelijk is. En uh, ja, dat, dat, dat, hoe, hoe doorbreek je een patroon? Hoe doorbreek je een visieuze cirkel? Hoe kom je uit een, uh, wat de Amerikanen de abusive relationship noemen? Hoe, door, hoe doorbreek je dat? Ik denk dat dat de fascinatie is. Het is in die zin wel echt een, een literair werk ook. Jazeker, ja. Zeker. Ik denk ook uh, het leuke is dat toen we ermee kwamen... dat mensen waarschijnlijk dachten van... ah ja, 200 bladzijden als het holler... dan reken het even af met de broer. Maar dan kwam, we kwamen met 600 bladzijden. Familiechroniek hebben we het ook genoemd. En uh, best wel experimenteel qua vorm ook. Met flashbacks, flash forwards, tops, uh, geschiedenis, jeugd. Alles door elkaar heen, ook niet lineair verteld. Uh, ik denk dat dat het ook uh, extra interessant maakt. Dat je het verhaal door de vorm uh, aanspreekt. En wat ik zelf heel bijzonder vind... is dat het ook internationaal opgepikt wordt. En dat bewijst, denk ik, dat punt ook... dat mensen niet geïnteresseerd in zijn verhaal zijn. In Frankrijk of Korea, waar ze dit boek gaan lezen... zijn ze geïnteresseerd in haar verhaal. En niet in zijn verhaal. Want ieder land heeft wel zijn Willem Holleder waarschijnlijk. Maar ik denk dat maar heel weinig landen een Astrid Holleder hebben. Ik denk dat in, de, in de, de recente boekengeschiedenis in Nederland... er eigenlijk niet zoiets is vertoond als de, de release van dit boek. Nee, dat weet ik wel zeker, ja. Het laten drukken in een ander land... zodat, zodat de drukkers niet kunnen gaan uh, twitteren of fluisteren. Mm -hmm. Het dan verschepen terug naar Nederland. Alle boekhandelaren overtuigen met alles wat je in je hebt... dat dit heel groot wordt. Mm -hmm. Een eerste druk van, uh, wat was het? 80.000 80 meteen. Ja. En dan dat ochtends afleveren in pakketten. Ja. En dan een PR-campagne uh, nou die ook in het geheim voorbereid moet zijn... om het in één keer met kanonslagen uit kan te brengen. Ik kan er uiteraard niet te veel mededeling over doen, Pieter. Maar <laughs> ik denk dat je het goed samenvat. Maar dat is, dat, is, dat is nooit vertoond, toch? Nee, het is nooit vertoond. Maar alles met, alles met dat boek is bizar en bijzonder. en je, Er is ook nog nooit een inside-boek vanuit een, een blik zeg maar, op die wereld... Van binnenuit. Het is altijd van buiten naar binnen kijken. En dit is opeens van binnen naar buiten. Dat maakt het bizar. En dat maakt het ook super interessant. En uh, Dus alles is bijzonder. En dat maakt het ook heel... Je hebt ook geen enkel vergelijkingsmateriaal. Kijk, als ik een nieuw boek van Dave Eggers heb... wat ik ook toevallig deze maand heb uitgeven, dan is dat de, laten we zeggen, vijftiende boek van Dave Eggers. En ik weet wel hoe... Ik weet welke journalisten hem goed vinden. Ik weet welke media. En ik weet wat hij leuk vindt. En ik weet hoe het moet. Dus daar zit niet een super grote verrassing in. En je kan af en toe wel eens een verrassend boek hebben. Zoals Stoner. Maar dat duurt dan een half jaar. En dit was gewoon binnen 24 uur. Boekhandels werden helemaal onder de voet gelopen. Door. Er stonden gewoon duizend man bij te En die liepen allemaal te schreeuwen dat ze dat boek moesten hebben. En dat heb je natuurlijk niet zo vaak. Er zit een extreme urgentie. En wanneer hebben boeken nou urgentie? Dat, is, dat lukt bijna nooit. Dat je, ja. Die vertraging waar je net, net het over had, die, die was er even niet. Nou, dat zie je met Fire Fury in, in Amerika, er zit een urgentie. En dat wil men hebben. En ook in Nederland staat dat nu al drie weken op één. Dat is heel knap en ook heel bijzonder. En uh, uh, een paar boeken hebben. Die, ik heb dat zelf als het nieuwe boek van Wellebeck uitkomt, dan moet ik dat hebben. Maar ik hoef niet per se, ik ga niet in de slaapzak voor de deur uh, bij, de, bij de boekhandel liggen, snap je? De nee, Volgende dag mag ook. Ligt er morgen ook nog wel. Ligt er morgen heen. ook nog wel. Maar hier zit zo, was zo'n run op, dat, uh, dat, dat heb ik nog nooit eerder meegemaakt. En ik denk ook niet dat dat uh, nog gaat gebeuren. En bovendien zijn het aantallen die eigenlijk niet meer kunnen. Want uh, we hebben nu uh, 500.000 verkocht in iets minder dan een jaar. Terwijl de aantallen in Boekenland zijn eigenlijk gehalveerd. Dus... Tien jaar geleden had je er misschien wel een miljoen van verkocht. Die miljoen gaan we ook wel halen. Alleen dat duurt wat langer. Maar uh, het laatste boek dat een miljoen heeft gehaald in Nederland. Kluun, een Nederlandse auteur. heeft over Nederlandse auteurs gesproken. Ja, dat, dat, dan, dan ben je wel even een paar jaar bezig. En Peter R. de Vries. De uh, misdaadboek over, uh, over de Heineken ontvoering. Heeft er ook 500.000 verkocht, denk ik. Maar dan wel sinds 1985. Maar is, is dat waar is die, is die markt echt gehalveerd dan? Ja. So, ja. Allemaal aan de smartphone verloren. Nee, ik denk dat hij verloren is door de crisis. Omdat er... Uh, ah, er is, zal ook wel iets anders leespatroon zijn. Maar ik denk ook dat mensen... Er is, niet, er is geen traffic. Er is geen traffic naar die winkel toe. En er is geen traffic naar winkels in het algemeen. En vroeger gingen mensen naar een boekhandel... namen ze vijf boeken mee. En nu nemen ze er één mee. En uh, het is toch een luxe goed. Het is een luxe product. En inderdaad, je kan heel moeilijk urgentie creëren. Dus die noodzaak van... ik moet dat boek hebben... die heb je maar zelden als je het hebt en dat hebben wij nu gehad, en dan kan het natuurlijk sky high gaan. Maar grosso modo is dat niet zo. En als je ziet in de top 60, waar, waar, waar wij naar kijken als uitgevers... als ik dan zie wat dat verkoopt, en met hoe weinig je al in de top 60 komt... dan is dat toch wel een beetje schrikbarend. Je vertelde eigenlijk iets over de omslag in je leven. Dat je naar Louis Tass ging, de psychiater, om af te rekenen... met al die dingen die je nooit verwerkt had. En dat het toch een soort keerpunt is geworden. De fles eruit... De ja. onmatigheid kanaliseren naar mooie dingen. De kunst. Ja. En ook een andere manier van uitgeven. Niet meer uit op erkenning. Het kan je eigenlijk niet meer schelen. En vanaf dit moment gewoon je in dienst stellen... van wat je belangrijk vindt. Van wat jij mooi vindt. Ja. Ben je ooit in reine gekomen met je ouders... ondanks dat ze er niet meer zijn? Nou, mijn moeder is overleden in 92, maar daar had ik ook geen, pro geen probleem. met Mijn vader wel, in zekere zin. Maar dat kwam ook omdat TAS zei, je moet leren ja zeggen. Het is heel makkelijk om iemand af te wijzen. Het is heel makkelijk om boos te zijn. Het is makkelijk om nee te zeggen. Maar hij zei, ga er toch maar naartoe. En ook al ben je het misschien, zal je misschien nooit een grote vriend worden... maar probeer het ook uh, te helen, zeg maar. Daarmee heel je ook jezelf. En dat heb ik wel gedaan... En uh, dat is in die zin gelukt. Hij is nu ook overleden. Maar dus ik heb daar geen vroeging over. Want dat is toch denk ik waar veel mensen vaak mee zitten... na de dood van een eh, ouder. Had ik nou maar dit en had ik nog maar dat besproken... en had ik nog mijn zus gezegd? Dat, dat gevoel heb ik niet. Ik heb nooit in echt een echte band met hem gehad... dus dan kan je ook niet een grote band verliezen. Maar je hebt ook niet meer de rancune. Wat de makkelijkste weg was geweest. De makkelijkste weg was geweest om te zeggen... Nou, maar ja, maar ik, had, ik heb ik hem niks mee. te verwijten... Ik verwijt hem ook niks. Ik heb hem ook nooit wat verweten. Ik ja, kon ik zeggen, wat ben je nou voor een stomme VVD'er? Maar dat is toch ook niet echt een verwijt? Ja, hij was gewoon een beetje een rechtse man. Ja, oké. Okay, prima. Als ik dat mensen ga verwijten... Dan, dan, ja, dat is politiek. Dan, dan zijn we wel even bezig. Dus ik, ik had het was ook niet persoonlijk eigenlijk. Het was meer ongenoegen met jezelf. Ik denk dat daar ook vaak het verwijt in zit. Als mensen lopen te ageren tegen anderen... is dat toch vaak... Uh, dat zegt toch vooral heel veel over die mensen zelf. Een leven dat, uh, dat met, met enige gretigheid in dienst staat... van de dingen die jij belangrijk vindt. de Dingen die je mooi vindt. Boeken, muziek, kunst. Dingen, dingen opmerken, dingen aanreiken. Dingen jezelf toe-eigenen en, en, en dat tot je nemen. Met een zekere... Nou ja, je wil het niet recalcitrantie noemen... want dat, dat is bijna alsof het een soort dwarsheid is... Ja. en dan. Daar gaat nou, dat, het klink, dat heeft iets artificieels van kijk, hem is dwars zijn. Ik denk dat dat mijn inborst. Ik ben zo. Daar kan ik ook niks aan doen. Je ik denk dat draad. is ook mijn kwaliteit misschien. Want als iedereen naar links gaat, dan sla ik rechts af. En daar valt ook veel te ontdekken dan. Dus ik loop ook liever voorop dan achterop. Ik zet liever de trend dan dat ik de trend volg. Dat is hoe ik ben en dat kan ik niet veranderen. Dat wil ik ook niet veranderen. Dat hoef ik ook niet te veranderen. Alleen als je voorop loopt, of als je dingen anders doet... dan krijg je vaak pas later daar erkenning voor. En niet op het moment zelf. Het is, ik weet precies welke boeken ik zou kunnen uitgeven nu... en dat iedere dag iedereen mij schouderklopjes geeft. Maar ik heb die schouderklopjes niet nodig. Ik vind het wel leuk als ze over tien jaar zeggen van... Nou, of zoals jij dat nu zegt over stoner. Dat is, dat is mooi. Maar ik, hoef niet, uh, ik zit niet op die instant bevrediging te wachten. Dat is natuurlijk ook het merkwaardige aan, aan kunst en literatuur... Dat... Sommige mensen niet eens zelf ooit geweten hebben... dat ze zo groot zouden worden. Of een, of een leven vol uh, afwijzing hebben nou ja, moeten ik, doorstaan. Heb, ik, heb, ik koop veel outsider kunst. En die verhalen ontroeren mij zoals stoner uh, John Williams ontroert. Ik heb net een, een tekening gekocht van Morton Bartlett. En Bartlett is iemand die ook uh, door Jake en Dines Chapman... hebben zich door hem laten inspireren. En ook uh, Cindy Sherman en anderen. Dat was een man die... Heeft in zijn leven 15 poppen gemaakt, 12 meisjes en 3 jongens. En die voorzag die van kleertjes en die fotografeerde die poppen. En dat is ongelooflijk uh, aangrijpende, geanceneerde fotografie. En hij maakte ook tekeningen, kinderen. En, en als je dan gaat lezen wat er met die man is gebeurd, hij was dus vroeg zijn ouders verloren, geadopteerd. Uh, heel veel van wat die man in zijn jeugd heeft meegemaakt komt natuurlijk in die kunst maar die kunst is nooit getoond bij leven. Er schijnt ooit een keer een stukje over hem geschreven te zijn bij leven, maar pas na zijn dood werd dat gevonden en nu zegt iedereen, jongen, jongen, jongen, wat was dat toch bijzonder? En dat ontroert mij ook. Ik heb nu een tekening van hem en dat is een ongelooflijk mooi ding. Maar het verhaal van die man, zo'n man die eigenlijk fantastische dingen heeft gemaakt, maar het nooit, waarschijnlijk nooit heeft gezien als kunst, maar pure uitingsvorm dat vind ik heel bijzonder. Dat geeft voor mij wel toegevoegde waarde. Daar zit ook tegendraadheid in... in de zin dat, dat, uh, dat je buiten de samenleving kunt staan. Dat iedereen hetzelfde denkt... Iedereen ja. vastzit in een bepaalde manier van redeneren. Maar dat is onze patroon. fascinatie voor de kunstenaar. Kunstenaars worden toch gezien als excentriek. En jammer genoeg worden ze dan gelijk ook een soort Anton Heiboer-achtige. Dan denken ze... Oh ja, dan hebben ze een gekke kunstenaar met een raar sjaaltje om. En een uh, verspat op zijn broek. En een beetje wilde haardos. En die, dat... die midden in de kamer gaat zitten schijten als die daar zin ja, in heeft. Maar ja, maar dat, dat, dat onaangepaste dat vindt men ook leuk aan criminelen. Die houden zich ook niet aan de regeltjes. Dus ik denk dat die werelden ook dicht bij elkaar liggen. Uh, en... Ja, ik denk dat mensen daar eigenlijk van denken... zo zou ik ook wel willen zijn. En dat onaangepaste en bewust buiten die maatschappij staan... nooit naar kantoor zijn gegaan. He, je, je eigen weg vinden in dat leven. Dat is natuurlijk heel mooi. Alleen ik heb op jonge leeftijd ge geweten dat ik dat niet kan. Ik ben geen kunstenaar, ik kan niet in mijn eentje leven... ik kan niet schrijven, ik kan niet schilderen, ik kan niet muziek maken. Maar ik kan wel heel goed zien wie wel... Muziek kunnen maken en schrijven en, en kunst kunnen maken. Dat is mijn talent. Maar je vader was boomkweker. Dat, dat is toch ook een beetje dat eigenlijk. Je, bedoelt, je plant iets. En het duurt nog, duurt nog best een tijdje voordat je dat... Uh... In die, die volle glorie kun zien. Ja, nou, mijn beste vriend Cor, die is de, de zoon van de broer van mijn vader, die is boomkweker in Boskoop. En die, die is bezeten van, van, boom, van bomen en van ontwerpen, van tuinen. En die praat, die praat daar waarschijnlijk op dezelfde manier over zoals ik daar nu over praat: over boeken en, en, en kunst. Zo ziet hij dat. En dat, dat heeft ook iets prachtigs. Buiten zijn. De zon op je kop, uh, dingen zien groeien. Het is alleen maar esthetisch genoegen. Prachtige kleuren, prachtige vormen. Ik, maar ik zou het geen dag volhouden. Moeten niet aan denken? Nou, dan heb je toch het goede vak gekozen. <laughs> ik het boek die bomen liever om. Het boek heet Ontroerend Goed: Van uh, Kunst kijken naar uh, kunstkopen. Geschreven door Manuela Klerks en uh, Oscar van Gelderen. Oscar, dank je wel dat je te gast wilde zijn en wilde Graag vertellen gedaan, over je, je leven en je vak. En, uh, alle boeken. Ik wens je heel veel succes en plezier. En mooie aankopen natuurlijk ook. Dank je wel. En zo meteen gaan we verder. Roderick Six die heeft een verhaal geschreven bij de dag die achter ons ligt. We gaan het hebben over de vechtsport vanwege een nieuwe film... die. Uh uit gaat komen in de, de bioscoop over de, de last fight van Marloes Koenen. Zij is uh, mixed martial arts kampioen en uh, Victor Vroeg in de Wei, die heeft uh, een film over haar gemaakt. En uh, we gaan luisteren naar uh, Clean Pete. De formatie rond de twee uh, gezusters heeft een sessie voor ons opgenomen in de Amsterdamse platenwinkel Velvet. En zometeen gaan we luisteren naar uh, nummers die ze spelen van hun laatste album, Afblijven. Twitter, @vpo -nms. en we zitten ook op Facebook en u kunt zich abonneren op de podcast via de website van de VPRO, vpro.nl slash nooit meer slapen.